Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De huurprijzen in de vier grote steden zijn het afgelopen kwartaal flink gestegen. Meldt huurwebsite Pararius. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht waren huurders 7% meer kwijt en in Rotterdam 9%. Tegen een stijging van 2,3% over heel Nederland. In Amsterdam was de huurprijs per vierkante meter nog nooit zo hoog als nu. De vraag naar huurwoningen is flink gegroeid, vooral onder mensen met een dubbel modaal inkomen en weinig kinderen. Tegelijkertijd zetten mensen met een koophuis hun huis minder vaak te huur, nu de malaise op de woningmarkt afgelopen is. Twee Franse toeristen zijn dinsdag in een Amerikaanse woestijn om het leven gekomen, vermoedelijk door hitte en uitdroging. Hun kind, een jongetje, is levend teruggevonden. Het gezin maakt een voettocht door een nationaal park in de staat New Mexico, waar bijna geen schaduw en water te vinden is. De parkautoriteiten raden dan ook af om daar in de zomer midden op de dag te gaan wandelen. Mensen met een spaarhypotheek betalen jaarlijks vaak tientallen tot honderden euro's te veel, heeft de vereniging Eigen Huis becijferd. Banken rekenen een hogere rente bij een spaarhypotheek omdat ze bang zijn dat de woningeigenaren het geleende geld niet terug kunnen betalen. Maar naarmate er meer vermogen is opgebouwd, zouden ze die rente moeten verlagen. Volgens vereniging Eigen Huis doen ING, Achmea, SNS en Delta Lloyd dit niet. De komende weken is de Oude Rijn in Alfa aan de Rijn dicht voor de scheepvaart. Aanleiding voor de stremming is het kraanongeval van afgelopen maandag. De stremming is nodig om het gebied rond de omgevallen kranen te kunnen onderzoeken en op te ruimen. Volgens de provincie Zuid-Holland zullen de bergingswerkzaamheden enkele weken in beslag nemen. Het weer. Eerst in het oosten en het zuidoosten nog veel bewolking en mogelijk een bui. Al snel wordt het droog en daarna is het een tijd lang overal behoorlijk zonnig. Het wordt 22 graden bij de kust tot 28 in Limburg.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 Met uh, Henry Ruker. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van CFM Zandvoort. Met vandaag. Onze gast Rob Wuister, trainer van de Zandvoortse met SCH Hockeyclub, die dit jaar 80 jaar bestaat. Er is op 29 augustus een jubileumfeest en dat wordt heel leuk, Rob. Welkom. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Dit is ja. het ook. We gaan praten over jouw club natuurlijk. We hebben een aantal telefoontjes met Tanja Vriesema en Herbert Fens. over het jubileum, over de vereniging. Maar we praten ook over jouw grote passie, trainen. Ja, ja zeker. Ja, dat is het uh, zeker. Uh, trainen en coachen, absoluut, ja. Jij staat dag en nacht op het veld. Je had geen tijd om een platenkeuze te doen. Die is vandaag van onze technicus Ruud Jansen. En we beginnen met het mooiste meisje van Nederland, Herman van Veen. met Anne, de eerste nummer uit de Watertorensport... dat vandaag gaat over hockey. We hebben als gast Rob Wuister. Hij was de bondscoach van Zwitserland. Hij is nu de coach van de Zandvoortse. En ik zeg het nog maar een keer met SCH, Hockey <laughs> hockeyclub. Ja. Jullie hebben feest dit jaar, 29 augustus. Wat gaat het allemaal worden, Rob? Het gaat een uh, heel groot uh, feest worden. Er, is, uh, er worden allerlei activiteiten worden georganiseerd. Uh, ook voor hele jonge kinderen... Ik, geloof dat, of ik weet zeker dat Bovenlander en Bovenlander sportkampen dat gaan doen. En die hebben allerlei leuke springkussens. Die hebben uh, ja, een soort toernooitjesachtig en een soort hockeykermis. Dus dat wordt natuurlijk helemaal leuk. Um, daarna dan hebben ze voor de wat oudere jeugd hebben ze een soort uh, toernootje uh, georganiseerd. En ook voor de, voor de uh, nog oudere, ja. zoals ik. <laughs> en um, nou, daarna is het grootfeest uh, groot feest met, met een dj uh, uit de buurt hier. En, uh, ja, dus dat gaat helemaal mooi worden, dat gaat helemaal leuk worden. Komen er veel mensen, weten jullie dat al? Uh, om eerlijk te zijn weet ik niet uh, of er heel veel komen. Maar ik, ik, uh, ik verwacht er wel heel veel. Want het is natuurlijk geweldig natuurlijk, dat de club 80 jaar bestaat. En dat is gewoon heel erg leuk om, uh, om erbij te zijn, om bij de feest te zijn. 29 augustus gaat het allemaal gebeuren. Jullie hebben 341 leden. Dat is voor een hockeyclub veel. Uh, nou ja, die, uh, aan de ene kant is het veel. En uh, er zijn natuurlijk ook clubs die, uh, die hebben uh, ongeveer 1500 leden of 2000 leden. Dus wat dat betreft zijn we dwerg. Uh, maar wat het allerbelangrijkste is, dat we, uh, of dat, dat uh, de club enorm gegroeid is de laatste jaren... En we hebben er heel veel uh, jonge kinderen bij gekregen en ook senioren. Dus uh, de club is groeiende. Wat het leuke is dat jullie jeugdteams allemaal in de top drie eindigen. Hoe komt dat? Goede trainers hebben uh, <laughs> en, en, en, uh, en goede spelers. Maar hoe, ja. je, hoe kom je aan goede trainers? Uh, nou, wat, wat we, Waar we mee begonnen zijn is, uh, en, en, uh, is om, om trainers ook op het veld wat, wat, wat te ondersteunen, wat te helpen. Uh, ook uh, aan te geven welke oefeningen ze kunnen doen hoe ze het beter kunnen aanpakken dus we proberen ze bewust te sturen en aankomend seizoen uh, gaan we dat nog een beetje intensiv intensiveren wat een moeilijk woord is dat eigenlijk <laughs> dat is, uh, ja. maar dan gaan we dat nog eventjes wat, uh, wat, wat, uh, wat zwaarder maken allemaal ja, en hoe doe, hoe doe je dat dan? Wij zijn van plan om wat, wat bijeenkomsten te organiseren, ook per leeftijdsgroep. Dus een, een bijeenkomst voor de D-junioren, voor de, de C-BNA en voor de senioren. En uh, tijdens die bijeenkomsten dan staan een bepaald aantal thema's centraal. En dat kan zijn uh, wat technische dingen of tactische dingen of mentale of coaching. En daar gaan we dan aan de gang. Dus hele praktische handvatten geven we eigenlijk aan. Waardoor ze uh, ja, nog beter gaan uh, functioneren. Leuk, hartstikke goed. 29 augustus is de grote dag. Dan uh, kan iedereen die iets met hockey heeft, kan er, kan er komen. Ja, tuurlijk. Iedereen is welkom. Absoluut. Dus, ja. vader en vriend komen ook. En dat is het volgende nummer op de muzieklijst van uh, Ruud Jansen. Alan Clark, vader en friend.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 Jansen heeft die keuze gemaakt voor deze plaat. Begrijpelijk, want Ellen Clark is een Zandvoortse jongen, Ruud. Klopt. Ik zie hem eigenlijk, ik, ik heb het voor me, ik heb het verhaal gehoord. Ik weet niet of het zo is. Iedere dag op de fiets naar het Coynhet in Haarlem, naar school. Gitaartje om zijn nek. En daar is het allemaal begonnen. Weet jij er iets van? Nou, hij, uh, ja, Hans, hij is al heel, heel vroeg met, uh, met muziek bezig geweest. Vooral omdat zijn vader uh, natuurlijk vroeger een, uh, toch wel een behoorlijk bekende persoonlijkheid was hier... Uh, vanuit de band uh, Soul for Blues Quality... en later ook nog vanuit de Dane en de Dukes of Soul. En uh, ja, Alain, ik, ik ken hem natuurlijk vanaf Baby. Ik, zeg, ik zou bijna zeggen, ik heb hem bijna geboren zien worden. Maar, <laughs> maar uh, zo ver nog net niet. Maar uh, ja, hij stond als jochie van, van 12, 13 jaar... stond hij al met zijn vader bij de band mee te zwingen en mee te zingen. En uh, ja, dat, dat was gewoon gigantisch. En ja, hij heeft het toen later geprobeerd met Nederlands talig werk. Dat was geen succes. dat Ja, voor een bepaalde groep mensen wel. Maar niet voor het grote publiek. En toen is hij op een gegeven moment... met zijn laatste spaargeld is hij naar Amerika gegaan. En... Uh, daar heeft hij een van de beroemdste drummers, Steve Gadd, gevraagd van... Uh, ga, wil jij op mijn liedjes even meespelen? Nou, de man deed dat voor een uh, leuk bedrag. En uh, toen kwam hij terug. En toen kwam hij dus met dit, met deze cd waar, waar dat vader and friend op stond. Toen heeft hij zijn vader zo gek gekregen. Die wilde eigenlijk nooit meer zingen. En uh, toen heeft hij zijn vader zo gek gekregen om dat uh, duet met hem op te nemen. Er, dat werd een giga-hit op een gegeven moment. Dus oh. dat was het hele verhaal. Nog steeds, dank je. Ruud. Hartstikke leuk. Ben jij ook gek op Ellen uh, op? Ik vind het een heel uh, erg mooi uh, liedje, eerlijk gezegd. Om je heerlijk te zijn wist ik niet waar je vandaan kwam. Daarom is het leuk dat je naar uh, de watertoren uh, precies, Sport luistert. Precies, precies. Ik leer elke <laughs> keer weer wat. Ja. We gaan praten over het jubileum. 80 jaar uh, bestaan jullie als Sandvoortse hockeyclub. De voorzitter, Henk Hilbert heb ik gebeld. En die is zo bescheiden, die wilde zelf niet komen. Die stuurde allerlei andere mensen. Is dat zo'n bescheiden man? Uh, nou ja, Henk uh, is natuurlijk een hele goede voorzitter. Laat dat uh, heel duidelijk zijn. En ja, misschien heeft hij daar zijn een redenen voor. Ik, uh, maar ik, uh, ja, het, uh, het is wel een bescheiden man. Jawel, dat denk ik wel. Ja. Ik, wil met, ik wil met jou even praten over jouw bondscoatschap bij Zwitserland. Hoe ja. Kom je... Als eenvoudig Nederlands jongetje. Ja. En hoe word je bondscoach in Zwitserland? Ja, ja. Heb je even? Of ja, vragen? ja, toch maar. Ik ben <laughs> okay. heel benieuwd. Oké. Okay. Um, op een gegeven moment uh, was ik uh, in Nederland bezig als uh, fulltime uh, hockeytrainer. En uh, toen kwam ik uh, in contact met iemand. En die uh, vroeg van, nou, we hebben nog eigenlijk iemand nodig bij Grasshoppers. Dat is de, uh, de Zwitserse club ook, ook bekend van het voetbal. En uh, hun heren 1 die ging naar uh, de Europa Cup in Glasgow voor clubteams, Europa Cup C. En nou, ik ben daar mee, uh, mee geweest. En nou, we hebben daar heel goed gespeeld. Het was ook zalig om uh, met de jongens te werken. En we zijn toen gepromoveerd naar de B-pool. En uh, het jaar erop, toen uh, kreeg ik eigenlijk dezelfde vraag van hockeyclub Olten uit Zwitserland. En ik ben met hun mee meegeweest. En nou, toen zijn we naar uh, de APOE uh, gepromoveerd. Uh, en het jaar erop ben ik weer meegeweest met Olten. En toen hebben we ons gehandhaafd in de Hoogste Poel. Dat was een uh, Europa Cup in Den Bosch. En nou, uh, toen kwam er een sollicitatie. De huidige trainer ging weg, Paul Snyder. En toen zei ik op een gegeven moment: van, Nou ja, als jullie belangstelling hebben, dan uh, ik ben er. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Maar het niveau in Zwitserland is aardig omhoog? Uh, ja schrik niet. We hebben, of op dat moment... ik weet niet precies hoe groot aantal leden ze nu hebben... maar toen uh, waren er ongeveer 1300 spelers... totaal in Zwitserland. Dus ook de, de dames, heren, jong en oud. Dus dat is echt een, een klein aantal... van de bevolking die dat speelt. En het niveau is gewoon uh, heel erg goed. En uh, een aantal jongens ook van, dat, van die lichting... die ik dan getraind heb in het nationale team... Uh, die hebben in Duitsland gespeeld, in de Bundesliga. Dus die hadden wel een heleboel ervaring. Uh, uh, maar ik denk ook vooral dat het, uh, uh, dat het niveau goed was door de, uh, de discipline die ze hadden. En als je op een gegeven moment vroeg or, or, of ze een oefening wilden gaan doen. Nou, ze deden dat. En tot eigenlijk het einde van de training. En als je er even niet keek en de ballen waren weer op. Dan pak ze automatisch weer de ballen en dan begonnen ze weer. Dus ja, wat dat betreft. Uh, ik, ik denk dat discipline heel erg belangrijk is voor succes. Is een succes. Geweldige drive natuurlijk. Ja, een ja, enorme drijf. Enorme ja. maar, maar je bent ermee gestopt. Waarom? Uh, nou, het was. Uh, het, het volgt. Uh, uh, we de, uh, derde zijn we geworden in de Europa Cup Saalhockey. Toen uh, gingen we naar de WK Saalhockey. Daar hadden we onszelf voor gekwalificeerd. En. Uh, nou, dat ging niet helemaal goed. We hadden wat. Uh, wat, wat uh, ik was uh, het niet helemaal eens met de gang van zaken. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd: van nou we stoppen. En toen ben ik wel nog doorgegaan uh, op het veld. Seizoen dus afgemaakt en uh, nou, daarna weer naar Nederland gegaan. En toen kwam je bij Zandvoort terecht? Toen uh, kwam ik bij Zandvoort terecht. Ja, dat was een hele andere stap. Vertel ja. eens iets over die club. Want dat is natuurlijk een heel verschil. Hè? Als je daar uit een land komt waar bijna geen hockeyers zijn... en je hebt ja. hier uh, 340 rondlopen. Ja, ja. Hoeveel teams uh, zijn dat? Uh, ach, joh. Uh, nou, senioren, geloof, uh, een stuk of drie waren het er. Uh, junioren, ik, ik, ik schat uh, op dat moment vijf, zes teams. En, en een heleboel jeugd nog, ja. Heel erg veel spelen jullie in de zaal. Dat is eigenlijk het grote verschil met voetbal. Dat begint nu ja, een beetje. Ja, maar ja. het is natuurlijk heerlijk in die wintermaanden. Uh, het, het, het is zalig natuurlijk in die wintermaanden. En normaal gesproken dan is het veld natuurlijk heel hard. En uh, dan is het heel oncomfortabel om te buiten. En ja, in de zaal is het natuurlijk een heel mooi alternatief. En, Ook hard. Uh, ja, het is wel hard. Ja, dat wel. En glad, ja. ja. Jullie hebben een, een fantastisch complex, een mooi clubhuis, twee kunstgrasvelden. Ja. ben je natuurlijk gezegend? Ja, dat, dat is fantastisch en, uh, uh, en dat heb je natuurlijk ook wel nodig. En ik heb gehoord dat we ze al weer bezig zijn met een vervanging van een veld, maar uh, ik, ik weet daar niet uh, precies van hoe of wat. Maar dat, dat is natuurlijk geweldig uh, dat we dat hebben, dat is uh, fantastisch. Ja. Wat voor ambitie heb je met je club? Uh, nou, ik, ik pas me natuurlijk ook aan, aan, aan de ambities van de club zelf. Ik, wil, ik, uh, ik, uh, ik, ik ben een passant, ik, ik, ik help de club en ik ondersteun de club. En Het is niet aan mij om uh, de richting te bepalen. Uh, wel heb ik daar natuurlijk uh, bepaalde uh, ja, invloeden op en, en, en voorkeuren. Uh, wat ik eigenlijk wil is, is met de club. En, uh, het moet een leuke, gezellige club blijven voor mensen die uh, lekker prestatief of uh, recreatief willen hockeyen. Maar daarnaast denk ik dat het ook heel erg belangrijk is dat het een uh, club wordt waar uh, toch ook op hoog niveau golkiet gaat worden. En zo voorkom je dat er, uh, dat er een heleboel spelers, speelsters, uh, verdwijnen naar andere clubs, die gewoon wat meer uh, uit zichzelf willen halen. Wat speelt het hoogste: mannen of de vrouwen? Uh, <coughs> op dit moment denk ik uh, de dames. Ja. En hoe hoog is dat? Uh, de dames 1 die starten uh, in de vierde klasse. En dat is dus eigenlijk de laagste klasse van, uh, van, de, bond, van, de, van de hockeybond. We gaan straks nog even met uh, Tanja Vriesen. Ja, leuk. Je goed. praten. praten. Ja. Dan gaan we horen hoe dat is natuurlijk. Uh, wat we ook doen is praten over het jubileum. Want dat is natuurlijk bijzonder dat een club 80 jaar bestaat. Ja, een dat... hockeyclub. Ja, ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. Ja. Hoe, ziet, hoe ziet de week eruit normaal? Hè, de competitie gaat nu weer beginnen. Hoe ziet het eruit? Hoe vaak ben je op dat veld? Uh, nou de, de, er zijn geloof ik uh, drie of vier dagen uh, zijn er trainingen. Op dinsdag, uh, woensdag en donderdag ook nog en vrijdag zijn er trainingen. En woensdag en vrijdag afgelopen seizoen waren de jeugdtrainingen en uh, junioren en ook senioren. Uh, op de dinsdag uh, waren er uh, veteranen en veterinnen. En donderdag werd er incidenteel getraind. Wat is, wat is het belangrijkste van de club voor jou, in jouw ogen? Wat, wat is, is het respect, is het plezier? Is het, wat zit erachter? Wat, wat, wat ik eruit haal. Uh, wat ik het allerleukste vind is om, uh, om te ontwikkelen, om te verbeteren en uh, om als club uh, met z'n allen te groeien. En dat we dus uh, een gezamenlijk doel hebben en, en dat nastreven. En dat doel is uh, meer leden krijgen, uh, beter uh, prestatief hockey. Maar ook om het beter te organiseren en, en dat er een bepaalde structuur in komt. Als ik jouw vraag, omschrijf deze 80-jarige Zandvoortse hockey. Wat Oeh. zeg je dan? Een uh, hele gezellige uh, familieclub. Met uh, hele hechte banden. En die uh, uh, dat een beetje gaat. Uh, Veranderen naar wat meer prestatief uh, hockey. En om zo uh, mensen proberen vast te houden. Ja. Als je vanuit Zwitserland als bondscoach naar zo'n club toe komt, wat vind je eigenlijk leuker? Ja, ja, ja appels en peren kun je niet vergelijken. Dat kun je absoluut niet vergelijken. Het is, uh, ik vond het, uh, het leuke van Zwitserland was de enorme discipline, uh, uh, de, de, de vechtlust, de enorme drive, uh, de, de wil om te winnen, uh, doelen naar streven. Het leuke van Zandvoort is uh, uh, gezelligheid, maar ook uh, de bereidheid om mee te gaan in de ontwikkeling. Wat nu echt momenteel gewoon heel, uh, uh, heel erg uh, gebeurt. Als er mensen luisteren nu die zeggen, dat lijkt me wel een leuke club. Allemaal welkom? Allemaal welkom, gelijk komen, gelijk bellen. <laughs> Hartstikke leuk, we gaan naar de volgende keus van Technicus Ruud Jansen. En dat is Sven Davis. Dat heeft ook weer iets met Zandvoort te maken, Ruud. Calling for Peace. Cheers are in my eyes when I watch TV. Images.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 Can't we disagree? Davies, was dat... Ja, ja, wat ik zei met Zandvoort, maar dat is alleen omdat jouw collega natuurlijk... Uh, nou ja, wij dan... werken hier gewoon, helemaal En <laughs> uh, Sven, uh, Sven woont niet in Zandvoort, hij heeft ook niks met Zandvoort te maken. Verder, maar ach, het is de zoon van onze collega uh, Cheryl. Uh, het gaat uh, weer goed met hem, hij heeft vorige week een... Uh, een vrij zware operatie overgaan, maagverkleining en dat soort dingen meer, dus dat is allemaal vrij heftig. En het gaat weer goed met hem, dus ik hoop dat we hem binnenkort weer op de bunners kunnen zien. Dit was zijn single Calling for Peace, prachtige muziek. In ieder geval, dat het, het programma De Waterdoren Sport gaat vandaag over het jubileum van de Zandvoortse Hockey Club. 80 jaar bestaan ze, en we hebben nu aan de telefoon. De wedstrijdsecretaris, een van de belangrijkste mensen natuurlijk, Herbert Vens. Herbert, goedemorgen en gefeliciteerd. Dankjewel, goedemorgen. Je kon helaas niet naar de studio komen omdat je werk uh, jou dat verhinderde. Datzelfde geldt trouwens voor Jeroen Goezinnen... die trouwens al meer dan 40 jaar lid is van de club en, li en uh, lid van Verdiensten. Maar ja. dat mogen ze jou zo langzamerhand ook maken, geloof ik. Nou, ik ben ook al lid van Verdiensten en ik, ben ook al een jaar, ik loop er ook al een jaar of... 44 rond. Oh, dus jullie zijn een beetje gelijk opgaand. Ja. Vertel eens, in die 44 jaar, wat is er allemaal veranderd? Nou, het is van een. Uh, toen ik lid werd, was het een vrij grote vereniging. En het is in de. zeker de, de jaren. Uh, vanaf 2000. vanaf 2000. is de club uh, in leden afgenomen. en is vrij klein geworden. Hoe komt dat? In de laatste jaren. Nou, omdat Zandvoort... Uh, N niet zo erg hockey minded is. En een uh, ja, grote concurrentie is uit de omgeving. Uit uh, de Aardenhout en Haarlem in Bloemendaal... Clubs als Rood-Wit, Dallianz, Bloemendaal, HBS. Ja, dan noem je wat, hè? Gaan daar, ja, <laughs> mensen gaan daar graag ook hockeyen. En kiezen daarvoor in plaats van voor de Zandvoors Hockeyclub. Dat vind je jammer, natuurlijk. Dat is heel jammer, maar de laatste jaren gaat dat er een stuk beter. We, zijn, we hebben inmiddels 341 leden. En dat is dus voor het grootste gedeelte uh, jeugdleden. Ja, en dat moet oh, veranderen. Nog, nog klein. Ja, nou, uh, uh, we, hebben wat, we hebben de laatste jaren wat meer seniorenleden gekregen. We hebben ook wat meer seniorenteam gekregen. In die categorieën zouden we nog wel uh, wat meer leden. Uh, kunnen we gebruiken. We hebben als gast vandaag jouw uh, hoofdtrainer Rob Wuister. Hij zit hier uh, ja? aan de microfoon. Pas op wat je zegt, hè, Herbert. <laughs> <laughs> en, uh, nou, zal... <laughs> zeg het maar, Herbert, wat hey. wil hij zeggen? Nee, ik zal geen verkeerde dingen zeggen. <laughs> nee, dankjewel, Herbert. <laughs> Maar ik niet uh, over jullie, hè? dat weet je. Ik wist uh, niet zoveel van de hockeyclub, maar we zitten nu een half, half uurtje daarover te praten. Ik denk dat het een heel gezellige vereniging is, uh, Herbert. Dat is het absoluut. En, in de, en ook vanuit de geschiedenis. Wij waren in de vroegere jaren zeer bekend en beroemd om onze meerdaagse senioren- en uh, A-toernooien. En die zijn er niet meer, of wel? Nee, die, die zijn er helaas niet meer. Maar dan gewoon weer beginnen, toch? Dat kun jij doen. Dat, dat, dat, dat, nou, <laughs> uh, ik vind dat met het grote aantal leden wat we tegenwoordig hebben... er genoeg mensen moeten zijn die dat eventueel weer nieuw leven in zouden kunnen blazen. En wellicht dat 29 augustus, hè, de dag van het grote jubileumfeest... dat dat daar een aanleiding voor zal zijn. Ja, absoluut. Hopen jullie dat er die dag heel veel mensen, hockeyliefhebbers, naar jullie toe komen en dan misschien weer de overstap maken? Dat is altijd welkom. En wij hopen dat natuurlijk ook. Maar het is voor een voor gedeelte natuurlijk ook een dag voor de oud-leden. Voor de reunisten, om het zo maar eens even te noemen. En kunnen jullie die bereiken? Ja, dat gaat, dat gaat vrij aardig. Wat ik zo al begreep van degene die het organiseren, want ik heb. Maar zij links met het, de organisatie van het jubileum te maken. En uh, ja, kijk, voor de hele oud leden. Dus van de mensen vanaf het. die vanaf het, het begin lid zijn geweest. Uh, ja, daar, daar zijn langzamerhand natuurlijk een hoop van overleden. Maar er zijn er nog genoeg die. Uh, die dag naar de Zandvoortse zullen komen. Jullie hebben op het ogenblik. Uh, Centerparks, Fisher Moor, Paviljoen Jeroen. en de Zandvoortse Apotheek als sponsors? Nou, een hele, een hele lange lijst. Ik heb toevallig op de. Website even zitten kijken, de vernieuwde website. En uh, er is een hele lange lijst met veel meer namen dan de net genoemde. Oké, okay, maar je wilt er nog wel meer? Ja, absoluut. Goed, goede reden, denk ik, voor Zandsvoortse bedrijven om te zeggen: kom op, we gaan die hockeyclub eens ja. eventjes opbouwen. Absoluut. Rob, wat heb jij nog te zeggen tegen Herbert? Nou, Herbert, ik vind het leuk om te werken bij. bij... Bij, uh, bij Zandvoort. En uh, ik hoop dat wij uh, samen heel veel uh, succes gaan krijgen. en dat we er een hoop nieuwe uh, leden weer bij gaan krijgen. Ja, nee, absoluut. Dat is, en dat is, altijd, uh, dat is altijd bruikbaar en altijd goed. Ja, ja. Ben je tevreden, uh, Herbert, over de oud-bondscoach van Zwitserland. die nou bij jullie uh, de boel aan het opzetten is? <lacht> nou, ik moet heel eerlijk zeggen: ik ben wedstrijdsecretaris voor de jongste de jeugdcategorie. Jongste en ik heb met de training niet zoveel te maken. Dus ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Ja, tactisch, tactisch antwoord. Heel tactisch. Je wilde echt ja. ja, een fantastisch antwoord. Nou, wat ik er zo van hoor is iedereen zeer tevreden. Nou, dat is goed om ja. te horen. 29 augustus. De grote dag voor de, Zandvoortse, voor de ja. Zandvoortse hockeyclub. Dat iedereen naar de velden mogen komen. De velden, ik geloof ja. bij Duintjesvelden, als ik het goed zeg. Ja. En ja. jullie ja. heel erg veel plezier. En nogmaals, uh, Herbert, hartelijk gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Oké, okay, dag. Dit was leuk. Het was leuk, ja. Ja, dat ja, is ontzettend leuk. Hij is al meer dan 40 jaar lid. En dan is het toch opmerkelijk dat zo'n club dan door concurrentie uit de, uit de buurt heel erg terugloopt. Ja, ja, maar dat is, ja, dat is ook niet zo verwonderlijk. En uh, kijk, Zandvoort is natuurlijk een hele leuke club. Heel gezellige club. Uh, is ook verschrikkelijk belangrijk. Uh, maar het, het was uh, voornamelijk al heel recreatief. En. Uh, mensen willen ook, uh, en dat zit een beetje ook in de aard van mensen... mensen willen zich ook meten, die willen ook uh, strijden, die, die, die, die willen competitie. En uh, uh, dat, dat konden we ze niet bieden. En uh, momenteel zijn we er gewoon heel erg druk mee bezig... om ja, wat, wat, uh, hè, dat we letten op, op het presteren. En je ziet ook uh, dat, uh, dat mensen dat leuk vinden. En uh, je ziet dat ook aan de dames 1 en uh, uh, aan de jeugd... dat ze het gewoon leuk vinden om serieuzer genomen te worden. Wat me ook opviel net in het gesprekje met uh, Herbert Vance... Hè, met de wedstrijdsecretaris, dat de jeugd staat echt centraal. En jullie proberen daar iets mee te doen. Uh, ja, natuurlijk. En, en Het uh, uh, is natuurlijk heel belangrijk om, om, uh, om, je, om je jeugd die je hebt... om die vooral vast te houden. En zoals Louis van altijd zei... Uh, van uh, ja, jeugd kan je zo mooi kneden. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk waar. En, en uh, senioren zijn natuurlijk veel moeilijker nog, nog, nog te veranderen. En, en, uh, He, en die hebben nog een beetje de oude, oude mentaliteit. En die hebben er veel meer moeite mee om, om te veranderen. En dat is bij jeugd natuurlijk het voordeel. Ja. Maar de toekomst van deze club, 80 jaar bestaan. Ja. Die, to die toekomst is best groot. Uh, ik denk het wel, ja. Ja, ja. We hebben hele goede stappen gezet. En uh, de, er worden hele goede stappen gezet momenteel. Ja. Nou, Dat gaan we vieren met een nummer van Cilla Black en Cliff Richard. Hier komt-ie, door Ruud. En waarom is het zo bijzonder? Nou, dus, eh, om te beginnen is het natuurlijk zonde dat Silla blijk afgelopen weekend eh, overleed. Maar het is eh, zo bijzonder, het is natuurlijk een nummer van John Lennon, daar kennen we het allemaal van. En eh, Silla heeft dit ook opgenomen met in het begrijpingskoor, en dat hoor je ook heel duidelijk, de stem van Cliff Richard. En dat is zo'n mooie combinatie, het arrangement is zo mooi waarop je dat doet. Ik, ik ontdekte in het weekend eh, dit nummer afgelopen maandag en ik ben er gelijk helemaal gek van. Ik vind het, eh, kan het me echt geweldig, geweldig echt heel, stuk muziek. Hele mooie muziek. Ja. We gaan verder over hockey, want de Zandvoortse Hockeyclub bestaat dit jaar 80 jaar. We hebben als gast in de studio bij de Wadertoren Sport uh, de coach, Rob Wuister. En we hebben Tanja Vriesema, een van de steunpilaren van het Damesteam. Dag Tanja, goeiemorgen. Hoi, goedemorgen. Gefeliciteerd met de 80 jaar van jouw vereniging. Ja, dankjewel. dankjewel. Ik hoor dat jij een van de belangrijke speelsters bent in Dames 1. Ja, zeker. Ja. Enorm leuk. Ja, nou, een nieuw team vooral. Dat uh, met enorm gemotiveerde spelers. En uh, ja, deze week voor het eerst getraind met z'n En uh, ja, het is gewoon enorm gezellig. We hebben het echt heel leuk met z'n Jouw trainer zit hier op Wijster en die zegt dat het een heel erg leuk team is. Dat moet je goed doen. Ja, ja, zeker. Dat, uh, ik heb zelf namelijk even uh, niet op Zandvoort gehoopt... en ben nu sinds twee jaar weer terug. En, uh, nou ja, je komt weer in een warm bad terecht. Dat uh, uh, ja, is echt heel tof. Waar speelde je, Tanja, die twee jaar? Uh, op Allianz. Uh -huh. Dat is het probleem wat dus net ook door Herbert Fens, jullie wedstrijdsecretaris, werd aangekaart. Jullie hebben heel veel concurrentie als vereniging van de clubs in de buurt. Waarom? Omdat ja. die hoog spelen natuurlijk. Ja, ja, dat klopt. Als al die mensen dus. terug zouden komen, dan zou de club uh, vliegens, in vliegende vaart omhoog gaan. Ja, en, uh, en hopelijk gaan we dat nu vooral met dit team bereiken. Dat zou toch wel mooi zijn. Nou, dat wil ik eens vragen aan Rob dan. Rob, kan dat? Hey Tania, goedemorgen. Hey. Goedemorgen, ja, uh, ik, ik, denk, uh, uh, ik denk dat het uh, absoluut kan. en uh, het, het is, uh, nou, wat, wat Tania al zei, het is een, uh, ook, ook een heel gemotiveerd, heel leuk team... En ik denk ook, hecht team. En uh, als we gewoon heel hard trainen, uh, de afspraken nakomen. En. Uh, dan, uh, dan geloof ik dat, uh, dat er heel veel uh, mooie dingen in het liggen. Absoluut, ja. Tanja, wat is de reden dat je bent teruggekomen? Um, nou ja, ik raakte zelf sowieso al geblesseerd. Um, wat minder leuk, natuurlijk. En. Uh, nou ja, en daarbij werd de afstand mij gewoon even te veel. Uh, om helemaal naar heen te steden te gaan elke keer. En ja, Zandvoort is en blijft toch mijn club in. Dus ja, uh, ja een beetje heimwee. <laughs> en de heimwee is ingevuld. Ja. Je, noemt, je noemt de Zandvoorts hockeyclub een warm bad. Waarom? Um, ja, omdat het altijd gezellig is. Ik, um, ja, ik heb het altijd zo daar naar mijn zin. En je bent zo welkom bij iedereen. Uh, ja, en ik breng er heel wat uurtjes door in de week. En dat uh, doe ik nog steeds uh, met heel veel zin. Maar dat is niet alleen trainen? Nee, nee, klopt. Ik geef inderdaad ook training daarnaast. En ja, daardoor ben ik er, uh, zeker vier dagen in de week, ben ik daar sowieso wel vinden. Welke teams heb je? Um, nou, ik heb tot nu toe volgens mij wel elk team een keer gehad. Dus het uh, volgend seizoen uh, blijft nog even een vraag. Dat uh, is nog even spannend. Want? Je weet het nog niet. Wie bepaalt nee, dat? Rob? Nee. Bepaalt Rob dat? <laughs> de club bepaalt dat, hè? Dat is... De club. We zijn in overleg en we, we hebben dat trainerschema. Hebben en we hebben een, een, een voorstel gemaakt en dat gaan we van de week doorpraten. Je noemt haar een goede spelster. Is het ook een goede trainster? Uh, ja, Tania is absoluut uh, een zeer goede trainster. Absoluut, ja. Zit je nu met rode wangetjes te luisteren, dan? <laughs> ja, zeker. <laughs> How, ja, ja, ja. Hoe, vind je, hoe vind je Rob het doen als, uh, als coach? En trainen? Ja, top. Ja, echt goed. Dankjewel. Dus, uh, ja. ja, ik, ik uh, vind het een enorm fijne trainer. Je weet precies waar je aan toe bent. En uh, nou ja, iedereen, iedereen luistert. En dat is toch ook al... Uh, nou, dat heb je niet zo voor elkaar dan met een groep uh, jonge meiden. Dus uh, ik vind dat echt enorm goed gaan. En ga je daar een beetje een rol in spelen in, die, uh, in, die meiden, meiden, in dat meidenteam? Ik hoop het. Ik hoop het. Rob? Uh, ik weet het zeker. <laughs> <Ja. laughs> ja. Oké, okay, 29 augustus, Tanja. Dat wordt een groot feest. Dat iedereen mogen ja. komen en dat jullie daar heel veel leden mogen bij krijgen. Nou, ik hoop het zeer. En dat ze allemaal terugkomen, net zoals jij. Dankjewel. Ja, en veel plezier, dank. hè, de 29ste. En ja, met dankjewel. de competitie, Tanja. Ja, dankjewel. Ik reken je het gewoon op een kampioenschap en dan kom je samen met Rob terug. hier. Yes, helemaal goed. Dat is een deal, hè? <laughs> Volgende ja, nummer is, het uh, is voor jou, Tanja: The Boys of Summer van Don Henley. Ah, Oké, okay, dank je. Dank je, daar. 29 augustus is het groot feest in Zandvoort. De Zandvoortse hockeyclub bestaat 80 jaar. En dat gaan ze die dag vieren met allerlei activiteiten. En dat is de reden dat we vandaag in de Watertoren Sport de gast hebben Rob Buister. En Rob Buister is de trainer van de vereniging. Maar Rob, jij hebt heel veel gedaan. Je bent begonnen als voetbaltrainer. Toch? Ik ben uh, begonnen als voetbaltrainer, klopt. Ja. Oevermeester 2 haalde je. Oevermeester in... 2 heb ik gehaald. Ja. Een jaar geleden, in 1988. Dat is uh, heel lang geleden. Ja. Maar wat je ook was, zwemonderwijzer. Hoe zit dat allemaal met je? Ja, joh, dat weet ik ook niet. Ik heb, uh, heb Sjoors gedaan en, uh, uh, in uh, Overvenier. En ik had, uh, uh, daar heb ik het hoofdkeuzevak uh, voetbal gekozen. En nou, daarbij had je ook allerlei andere vakken. En dat was onder andere zwemonderwijzer. Uh, maar om eerlijk te zijn doe ik daar niet zo erg veel mee. <laughs> je was ook sportmanseur of bent ook sportmanseur? Klopt, klopt. Ja. Zaalvoetbalcoach? Ja, dat heb ik uh, naast mijn uh, uh, uh, sjoost gedaan. En ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik heb dat ook uh, tot uh, drie jaar geleden zelf uh, gespeeld. En ik dacht van nou, uh, misschien wil ik daar mijn living van maken. En uh, nou, vandaar dus dat ik hem uh, behaald heb, die diploma's. Nou, blijf blijven lopen maar even bij de hockey. Ja, dat maar dat is... zaalvoetbal trouwens, dat is enorm in ontwikkeling. De KNVB stimuleert ja. dat hè, op het moment. Ja. Ja. En zelfs met jeugdteams gaan we, gaan we toernooien doen in de week. Ja. Ja. Nou is die KNVB een verschrikkelijke organisatie. Ik blijf het zeggen, ik ben al jaren met ze in gevecht... waarin ik zeg, ja. van, maak nou die competities voor die kinderen gelijk aan de schooltijden... Nee, hier moeten ze dus half april ophouden. Ja. Als het mooi weer wordt. Als de opa's en oma's en de papa's en de mama's ja. mee kunnen. Dan spelen we niet meer. Dat is natuurlijk belachelijk. Terwijl als je dat gewoon gelijk trekt aan de schoolperiode. Is dat veel, veel makkelijker. Maar dat zaalvoetbal zal dan zeker ontwikkelen. Want dan krijg je na een aantal maanden winterstop. En dat is fantastisch. Ja. Ben jij ook helemaal voor? Uh, ja, ik, ik, ik denk dat... Uh... Ik ben natuurlijk niet een echte voetbalspecialist... maar uh, ik, ik denk dat het uh, zaalvoetbal een enorme toevoeging voor het uh, voetbal kan zijn. So, oh, uh, het, het zaalhockey is ook een toevoeging voor het uh, veldhockey. Ja, want dat wilde ik je vragen. Wat is het voordeel van hockey in de zaal... en wat zou het voordeel van voetballen in de zaal zijn? Het voordeel van uh, uh, zaalhockey is dat het, uh, het veld uh, is harder en is. Daardoor uh, gaat de bal uh, op een hoger tempo... Um, dus dat wordt wat meer van je technieken gevraagd. Uh, het is moeilijker, uh, de, de, de, de bal rolt alle kanten op. Dus het is moeilijker aan je stik te houden. Uh, dus voor het aannemen en, en voor het pasen, voor het lopen van de bal... wordt er gewoon meer van je als hockeyer gevraagd. En uh, daarnaast leer je ook in de zaal heel goed verdedigen. Uh, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat in het, uh, in het veldvoetbal... het ook heel goed is om in de zaal te gaan uh, voetballen. Omdat die bal waarschijnlijk wat meer opstuitert... Uh, dus je hebt eigenlijk nog meer balcontrole nodig. En ik de, ja, waardoor je gewoon beter op het veld uh, kan functioneren. Dit is dus eigenlijk een verbetering van je technische skills. Dat denk ik. Dat denk ik. Ja. Hartstikke okay, goed. Je bent ook bij de atletiekunie Unie actief geweest. Ja, ja. Ik heb. Uh, nou, dat, dat moet je heel eerlijk zeggen. Ik, ik wilde nooit mijn uh, echte living ervan maken van lopen of zo. <laughs> maar uh, ik, uh, ik, ik had een. Uh, zijn. Uh, Onderzoeken en ik heb dat zelf ook een beetje gedaan. Uh, hoeveel er gelopen wordt in het, uh, in het hockey. Maar ook in het voetbal. En uh, nou blijkt het dat uh, bij seniorenwedstrijden uh, Spelers over de 10 kilometer uh, lopen. Op verschillende diverse snelheden. En ik dacht op een gegeven moment. Hé hey, dat is eigenlijk wel heel veel. Dat is een groot aantal kilometer. Dus uh, dat, dat, uh, dat neemt een enorm grote. Het heeft een enorm grote impact op, op de resultaten. Nou. Uh, als je ook kijkt naar de wedstrijden in het hokje. Uh, mensen zijn ongeveer 2,5 minuut tot 1,5 minuut aan de bal. En de rest loop je dus, dus met andere woorden 68 uh, minuten. En daarom denk ik dat, uh, dat het lopen heel belangrijk is. En ik had zoiets van nou ik wil goed worden. Ik wil spelers wat kunnen toevoegen. Dus ik ben toen de, de cursussen gaan volgen bij de Atatico. Wat heel opmerkelijk is, is wat je nu zegt. Er wordt bij hockey denk ik meer gelopen dan bij voetbal. Dat zou kunnen. Dat, dat, ik... Hoewel in de Eredivisie lopen ze ook 10 kilometer. Maar... Ja, uh, ja dat, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet of er meer of minder gelopen wordt. Dat, dat weet ik niet. Maar... Ik trainde vroeger op zijste. ik ben voetballer, ja. hè, onder George Kessler. Okay. Toen was lopen heel belangrijk. En daar ja. begonnen we een training mee met rondjes lopen, rondjes lopen, rondjes ja. lopen. Nou is er een onderzoek geweest, weer heer van universitaire mensen. En die hebben bepaald dat een voetballer ja. eigenlijk maar 17 meter sprint, de korte sprint naar de bal toe, ja. heeft een aantal keren in een wedstrijd en that's it. Ja. Opmerkelijk verschil. Ja, de, de, de wetenschap heeft zich uh, ermee bemoeid en ja, je krijgt dan ook heel andere uitkomsten. en het, Dat verschilt natuurlijk ook weer per positie. Ik bedoel, ik denk dat een verdediger ander loopwerk doet dan de middenvelder en de middenvelder anders dan, dan aanvallen. Dus ook daar kun je weer onderscheid in maken. En, en ik, ik denk dat er nog heel veel uh, onderzoek mogelijk is <laughs> dat soort dingen. <laughs> er is een on ontzettende ontwikkeling, ja. zowel in het hockey als in het uh, voetbal. Ab absoluut, absoluut. Een van de dingen die mij trof in jouw cv, is dat jij trainingen geeft aan gedetineerden. Dat moet je maar uitleggen. Dat uh, Ja, ja. Uh, nou, ik, ik, uh, mijn, mijn vak is ook dat ik uh, heel veel presentaties doe. En uh, ik, wilde, ik wil daar ook in goed worden en... Uh, ik, uh, ik, ik zocht eigenlijk ook een hele moeilijke doelgroep. Waarvan ik zeker wist dat het lastig zou worden. En als ik die doelgroep zou kunnen, dan zou ik, uh, zou ik goede prestaties kunnen geven. Uh, ik ben gaan zoeken ook. En uh, toen kwam ik bij gedetineerden terecht. Nou, en ja, <laughs> zo is het eigenlijk gekomen. Maar, maar vertel, gedetineerden, wat? Moordenaars? Uh, dieven? Uh, ja, het, het zijn... Uh, ja, voor, uh, de namen die vertel ik je niet. Nee, dat hoeft niet. Maar het zijn moordenaars ook. Maar ook dieven zitten er ook. Dealers zitten erbij. dus Ontvoerders, dat soort. Nou zitten die gasten opgesloten. Het is een rare groep mensen. En dan komt daar meneer Wuisden. Goedemorgen. Hoe gaat dat dan? Ja, het is natuurlijk een hele aparte wereld. Het is een hele andere wereld... In de sport uh, kiezen mensen bewust voor, voor, hè, voor, voor de sport. Ze willen voetballen, ze willen hockey. Uh, nou, hier kiezen ze niet. Dus ja, de motivatie is uh, ja, niet zo uh, heel erg groot. En, uh, maar wat ik eigenlijk probeer is, is, uh, is aan het denken te zetten... Uh, hoe ze ook een ander leven kunnen uh, krijgen... en hoe ze dat kunnen creëren. En uh, ik, ik, ik uh, uh, laat ze ook doelstellingen formuleren... manieren om er te komen, et cetera... En, en, ik probeer je zo een beetje bij te sturen. Misten, dat uh, is mijn doel. Rob Buister hoorde ja. u, dat is de trainer van de Zandvoortse hockeyclub. Die bestaat 80 jaar groot feest op uh, 29 augustus. Rob doet veel meer, u hoort intussen de tune van ons programma De Watertorensport. In het tweede uur gaan we praten over al die dingen in de sport waarmee je teambuilding kunt opbouwen. En u luistert ook naar de muziek van Ruud Jansen, onze techniek.